Luister nog maar even goed, want het is de laatste keer voorlopig dat je moordt. Want vanavond kiezen we natuurlijk weer een nieuwe Elsplaat. Johan uit 1965, de Spencer Davis Group met Keep On Running. En we gaan nog één keertje klappen voor de jongens. Welkom luistervrienden en vriendinnetjes van de afwasshow hier bij Radio Els 558. Het is even over de klok van 5 uur geweest en dat betekent van maandag tot en met vrijdag dat we weer een nieuwe afwasshow gaan doen. Tot de klok van een uur of zes met wat feitjes en weetjes, weer en verkeer en natuurlijk heel veel muziek. Onder andere van Wem komt voorbij, Chicken Shake, Shake Duran Duran, Fles and The Pen, Japan, ja het hele, het hele continent komt voorbij geloof ik. De OJ's, ook zo'n heerlijk plaatje. ILO komt voorbij, Udo Jurgens, Hearts of Soul, Brian Ferrier, Roxy Music, oh ja, dat is ook zo'n prachtige plaat. Peter Koelewijn, maar weer eens opgezocht. En zijn Rockets, die komen ook nog eens een keertje mee. De Love Affair met dat hele bekende plaatje, maar oh zo mooi om weer eens een keer te horen. En we beginnen zoals gewoonlijk weer met een plaatje van 49 jaar geleden. Dat doen we eigenlijk, geloof ik, heel de week al. En dat bevalt me eigenlijk best. En zeker als het een plaatje is zoals deze. We gaan luisteren naar Billy Stewart. En Prrrrrrr. Summertime! Het is weekend! You know, my darling, I, I said it right now, and I cotton is high. Like a, like a, like a, your letter is a rich, got rich girl. And uh, your mommy's good looking, yeah. I shut my let it be, baby bed go. No. Rise up singing. Then you spread your little wings, your little wings. And I take you to the sky. -da -da -da -da. <tie> het hele plaatje, natuurlijk, lijkt me hier in de AvanShow. Ja, ja, ja. Weet je wat we doen? We gaan deze plaat gewoon nog een keer draaien. Dit kan natuurlijk niet, hè? Ja, dat, uh, dat mag gewoon hier in de AvanShow. Moet ik maar even pauze zetten, anders begint hij gelijk alweer. We hadden een puinhoop hier in de AvanShow, maar het mag allemaal. Het is vrijdagavond, dus het is weekend. Hier is nogmaals Billy Stewart en Summertime. Ja. You Summertime met 1966. En dit is echt weer zo'n plaatje wat thuis hoort in de categorie. Hier mag je me s'nachts voor wakker maken. Momenteel slechts 46 files in Nederland, dus het is een rustige avond. De Ava Show. All Hit Radio L's. 558. Keeping her when they your heart. Idee hoe vaak ik dit plaatje gedraaid heb in mijn nou pak een beetje ongeveer 35-jarige carrière, dus aanhalingstekens als disjockey, maar dat moet honderden uh, keren zijn. Everlasting Love van de Love of Fair uit 1968, en dat is echt een heerlijke, geweldige weekendplaat. Het is 11 minuten over de klok van 5 uur en we gaan hier lekker door met die heerlijke weekendmuziek op de vrijdagmiddag bij radio's 11558. Hier is Peter weer. Toen zag ik haar komen en ik viel van mijn stoel, want de bliksem sloeg in bij mij. Ik zei adios tegen mijn vrienden: heb alles met haar. Toch al het gevoel dat een beetje een puinhoop uitzending gaat worden. Dus ik heb nog een klein verhaaltje bij dit plaatje, trouwens. Het komt uit 1973. Toen zat ik op de Mavo en toen hadden wij een. Uh... Een lerares, een blonde lerares. En wat deden wij als die op het schoolplein liep in de pauze? Die had je soort pleinwachten. daar gingen wij allemaal zingen, hey, Angeline, mijn blonde seksmachine. Toen zijn we later nog bij de directeur geroepen, want die vond dat niet zo leuk. natuurlijk. En dat is het mooie met muziek. Er komen er allerlei herinneringen weer boven. Drijven Peter Koelenwijn en zijn Rocket, zoals gezegd, met Angeline, de blonde seksmachine. lekker uit. And him saying he 25 graden hier in de studio, zo hete hits draaien we hier bij de Ava Show op Radio ls 558, want dit is ook toch wel weer een klassieker, hoor, uit 1981, Brian Ferry en Roxy Music, en het is the same old scene, dat is deze tune ook, die heb ik een tijd niet gebruikt, dat klopt, dus maar weer een keer gepakt erbij. De kroon. Wat nieuwsdingetjes voor vandaag deze 20 november van het jaar 2015. Muziekliefhebbers kunnen vanaf vandaag weer stemmen op hun favoriete nummers voor de top 2000. De komende week kan iedereen mee bepalen welke liedjes er op de populaire, populaire lijst komen die tussen kerst en avond is te horen op NPO Radio 2. Kort na het sluiten van de stemronde volgende week vrijdag wordt de top 3 bekendgemaakt. KPN kampt, kampt vandaag met een grote storing van internet, televisie en vaste telefonie. Ook de website en de klantenservice zijn minder goed bereikbaar, meldt meld de provider. Mobiele telefoon, die werkt wel gewoon. De storing begon iets voor het middaguur. KPN weet nog niet wanneer de problemen zijn verholpen. Ook de oorzaak is nog niet bekend. KPN kan niet zeggen hoeveel klanten zijn gedupeerd. Ja, KPN kan dus niet veel zeggen. Eh... Uh... Nederlanders gaan steeds minder vaak naar de bibliotheek om een boek te lenen. De openbare bibliotheken leenden vorig jaar 50% minder boeken uit dan in 1999. meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. In 2014, werden vandaag uh, in 2014 werden in totaal dik 72 miljoen boeken uitgeleend. Maar in 1999 waren dat er nog 144 miljoen. Ja, ik zit hier gelijk even te kijken, want volgens ik had het idee dat ik het plaatje niet had klaar gezet voor de volgende keer, maar dat is dus wel zo. We gaan verder met het nieuws. Het kabinet strekt structureel 250 miljoen extra uit voor veiligheid en justitie. Premier Mark Rutte maakte dat vrijdag bekend naar de ministerraad. Het extra geld komt vanaf komend jaar bovenop het budget van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast komt er volgend jaar incidenteel ruim 60 miljoen euro bij voor de migratieproblemen in 2013 gaf de Nederlandse consument in totaal 150 miljard euro uit. Dat komt neer op gemiddeld ruim 3000 euro per persoon en 13 euro per activiteit. Daarmee liggen de totale bestedingen 1% lager dan in 2011. En dat is opvallend, want het aantal activiteiten is wel toegenomen. De economische crisis zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. Bijna 99 op de 100 Nederlanders namen in 2013 deel aan tenminste één vrije tijdsactiviteit buitenshuis. Vooral horeca, uitgaan buiten recreatie zoals wandelen of fietsen en winkelen voor eigen plezier was erg populair. De, dit is ook populaire muziek, absoluut. Hier is uit 1970 Hearts of Soul en het is allemaal getiteld Fat Jack. You're gonna need him, 'cause then I'll.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 war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen, met schwarzem Haar. En aus der Jukebox erklang Musik, die fremd en südlich war. Als man mich sah, stand einer auf en lud mich ein. Griechische Weih! Is zo so wie dat Blut der Erde, kom, schenk die ein. En wenn ik dan traurig werde, liegt es daran, dat ik immer träume van daheim. Du musst verzeihen, Griechisch allein. Voor die Sehnsucht wieder in dieser Stadt Werd ik immer nur ein Fremder sein Und allein Und dann erzählten sie mir Von grünen Hügeln, Meer und Wind Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. En dat Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. En bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein is zo so wie das Blut der Erde. Kom, schenk die ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenkt nochmal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder hin. En Soraya die schrijft dat ze niet zo thuis is in Duitse muziek. Nou Soraya, dan zou ik zeggen, zoek eens wat top 40. Uh, oude top 40, op van de beginjaren 70 ongeveer tot en met 1975. Want toen stond die top 40 soms vol met Duitse platen. En het waren nog vaak juweeltjes en mooie ook zoals Peter Maffay met Doe en zo. En ook Udo Jurgens komt. Regelmatig voorbij in de begin jaren 70 in de top 40, zoals dit keer met Griechische Wijn, dus wijn uit Griekenland uit 1975. Het is half zes in de Alfa Show. We gaan even een beetje naar uh, de operamuziek toe. Jawel, de aardige weekendmuziek. Ja, dat maken we er hier gewoon van. We gaan terug naar 1977 met Ilo en Rock Aria. Ja hoor, de jaren 70, maar met name 77, 78 en zo voor ILO, het Electric Light Orchestra. Dit was getiteld Rock Aria. Maar ik heb begrepen dat ze weer een nieuwe LP hebben gemaakt. Dus, en die komt geloof ik uit of is al uit. Ik houd dat niet zo bij met de nieuwe tijd, maar... Als die is uitgekomen, zal ik hem vast wel ergens tegenkomen. En dan zal ik toch eens even gaan luisteren of ik nog iets herkenbaars heb. Want het is natuurlijk wel ontzettend lang geleden. Uh, ja, oh wacht, de tune begint al. Dus dan moeten we het even ergens anders over hebben. We gaan naar Weet Je Nog Wel. We eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde vandaag. Het is vandaag 20 november en dat is de 324ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 41 in het jaar 2015 en dan is dat jaar ook weer geschiedenis. Vandaag in 1932 een aardbeving bij Ude met een sterkte van 5.0 op de schaal van Richter. Dat is niet mis natuurlijk. En in 1945 begint vandaag het proces van Nuremberg tegen alle nazi. Misdadigers die ze in ieder geval te pakken hadden. Hè? Want het, ze, ze komen zelfs nog, nu af en toe nog tevoorschijn. In 1989 vandaag, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties neemt het verdrag in zaken de rechten van het kind aan. We gaan naar de sport toe in 1974. Het Nederlands elftal verslaat Italië in Rotterdam met 3-1 in de kwalificatiereeks voor het EK Voetbal 1976. Onder meer door twee doelpunten van Johan Kruif. En in 1985 wordt de allereerste versie van Microsoft Windows uitgebracht. Ja, dat was toch volgens mij nog wel onderdos toen, denk ik. Want volgens mij was Windows 95 pas de eerste die er een beetje uitziet zoals het er nu uitziet. We gaan al naar de geborenen toe. In 2070 was dat Maximinus II. Hij was keizer van het Romeinse Rijk ooit, lang geleden. En hij overleed in, 3000 etne, in 313. In 1924 werd geboren Henk Vredeling, Nederlands verzetstrijder, landbouwkundige en politicus. Hij overleed in 2007. En vandaag werd geboren in 1925 Robert F. Kennedy, de broer van Amerikaans politicus. Hij overleed in 1968. En dat weet ik nog goed, want toen was de wereld ook in schok toen hij werd doodgeschoten. In 1938 werd Rob van Rees ge geboren. Hij is een Nederlands politieman en presentator. En in 1939 werd Lou Landré, Nederlands acteur, geboren. Hij was uh, Sjakie in Flodder. Uh, ja. In 1940 werd geboren Giem van Houwelingen. Nederlands scenario. moet volgens mij Van Houwelingen zijn hoor. Hij is een Nederlands scenario-schrijver en acteur. Hij schreef uh, volgens mij. Uh, van Mien Dobbelsteen, dat programma, oh ja, uh, zuster, zeg eens, uh, eens aan, ah, dochter of zoiets, weet ik veel, dat programma heet is al zo lang geleden. Nou, dan gaan we al naar de overledenen toe, als we die interessante figuren hebben voor vandaag, nou, deze zeker. In 1975 overleed Francisco Franco, hij was een Spaans dictator, hij werd 82 jaar oud en dat is eigenlijk een van de weinige dictators die... Door zijn overlijden werd het Spanje gewoon democratisch en werd het weer een koninkrijk. Ongelooflijk hoe dat toen gegaan is. En in 2001 overleed Wim Bosboom, 73 jaar oud. Hij was een Nederlandse radio- en televisiepresentator. Hij was ook nog journalist en commentator. Zijn er nog vieringen vandaag? Het is vandaag de internationale dag van de rechten van het kind. Dat is ook niet zo gek, want op die dag werd het ook vastgesteld. Hè? Dat had ik net voorgelezen. Uh, we gaan dan naar het weer toe. Ja, we hebben niet zo gek veel vandaag. Dat was in 1971 werd het het koudst met min 8,4 graden Celsius onder nul. En in 1981 bereikte de temperatuur maar liefst 15,3 graden Celsius op de thermometer. De langste zonneschijnduur was 7,5 uur in 1995 en de langste neerslagduur was 16,4 uur. En dat gebeurde allemaal in 1977. Oeh, dit is ook prachtig, allemachtig. We gaan terug naar 1972. Hier zijn de OJ's in de Afa-show bij Radio ls 558 en dit is allemaal getiteld Backstabbers. For music in the Alpha Show. Five, five, Radio Al's. Ten Sex van Japan uit 1979. Ik heb dit altijd hele bijzondere muziek gevonden. Een beetje een mengeling tussen. De hè, die was een beetje aan het afbouwen in de jaren 70. En de Rage die natuurlijk aan het opkomen was in de eindjaren 70. En dit zit er een beetje tussenin, vind ik zelf. Het is wel leuk om weer eens een keer terug te horen. We gaan eens even kijken naar de Nederlandse wegen. Er staan slechts, even kijken, dan ben ik het kwijt. Oh, 59 files staan er. En we zullen eens even kijken wat de langste zijn. Dus het is eigenlijk een vrij rustige avondspits. 9,3 kilometer op de A1 tussen Naarden en Muiden. Uh, 13,8 kilometer, is wel een vrij lange op de A2 Utrecht. zetten zogenaamde bos tussen knooppunt Evendingen en Waardenburg. Vroem, vroem, vroem, vroem, vroem, vroem, vroem, vroem, vroem, vroem, vroem. Nee, weinig lange files hoor. Even kijken wat er in de Randstad uh, nog vast eventueel staat. 9,7 km op de A12 tussen Nieuwebrug en Knooppunt Gouwen. Dat is meestal daar zo wel. Op de A13 10,2 km tussen Knooppunt Prins, Kloosplein en de afrit Berkel en Rodenreis. Er zijn er nog meer lange? Vroom, vroom, vroom. Naar beneden scrollen, naar beneden scrollen. Op de mobiel, en dan kan ik het ook nog zo slecht zien. Hè? Mijn ogen worden zo slecht. Je wil het niet weten. Ik moet nodig weer eens een keer een nieuwe leesbril hebben. Uh, nee hoor, ik zie verder eigenlijk weinig lange files. Weinig, weinig. Nee, ik ga dan naar de N-wegen. En daar doen we natuurlijk niet aan. Dus dan is het uh, gauw thuis. Hè, bij moeder, de vrouw. En achter de aardappels of achter de patat. Dat mag natuurlijk ook. Oh, ja, ja, ja, ja. Oh, dit is ook mooi. Hier is Fles en de Pen en Hees Pieter uit 1977 smile, gave it all away, the honky-tonk called the stranger, the stranger couldn't pay the bill, made a stand, raised his hand, sang a song. Yesterday he wasted time Money was kind of slow Billy had friends of glory Billy was friends of fame Took a chance Raised his hand Sang a song now Now hey, Sint -Allah. oh nee dat mag niet hè Hey Saint Pieter dat wel te mogen. En in 1977 maakte Fles en de Pan hier een mooi plaatje van. Ja, ik kan dit plaatje nog goed herinneren, want het was toen toch wel een dikke hit hoor in 1977. Ze hebben later ook nog wat mooie plaatjes gemaakt. Zelfs één plaatje, ik ben de titel even kwijt, is nog eens een keer een L-stip geweest. Uh, Coldplay komt naar Nederland. Op donderdag 23 juni geven de mannen een optreding, optreden in de Amsterdam Arena en dat heeft Mojo Concert zojuist bekendgemaakt. De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam Arena begint op 27 november. Zo, dan ben je daar ook weer over bijgepraat. Popjournaal van alles weer en verkeer en uh, dingetje uit het verleden. Alles komt hier voorbij en ook Durem, Durem, die komen een keertje voorbij uit 1987 en het hele mooie Skin Trade. Welkom bij Radio L558 nog tot 6 uur de afwasshow. Think if you knew what you was after, sometimes you won't. Lekker Els, dankjewel, de chocolademelk met de rum. Je bent wel erg laat. Oh, je moest nog naar de banketbakker. Ja, uh, want meneer Bank komt natuurlijk vanavond weer voor de afwasjovergadering. En meneer Bank was jarig geweest van de week, dus Els heeft een hele grote slagroomtaart gekocht. Nou heeft ze hier ook heel veel kaarsjes liggen, maar ze weet niet hoeveel kaarsjes erop moeten. Stukken 50, 60, ze weet het eigenlijk niet. Dus als meneer Hans Bank dat nog even wil laten weten hoeveel kaarsjes er op de slagroomtaart moeten, dan is Els ook weer gelukkig voor de vergadering. van, nou ik denk om een uur of 7 dat hij van start gaat. Wij gaan hier nog even lekker door met de muziek. Want ik heb nog maar een paar plaatjes. En ik zie dat het al vijf voor zes is. En dit is zo mooi. Uit 1969. Ga niet te veel praten. Nee, want de muziek is zo mooi van dit. I rather go blind. Hier is Chicken Shake. Something told. Saw you and her talking. Something deep down in my soul said, Cry, girl. When I saw you and that girl walking, I would rather, I would rather. Bye! Morgen overdag is het zwaar bewolkt. Er komen verspreid over het land buien voor. De meeste buien komen waarschijnlijk aan de westkust voor met kans op onweer en korrelhagel. De maxima loopt uiteen van ongeveer 5 graden in het zuidoosten tot 8 graden aan zee. In de loop van de dag wordt de wind overal noordelijk. Boven land is de wind matig aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot mogelijk hard, dus met andere woorden blijf maar gewoon lekker binnen en we hebben toch morgenmiddag weer de historische top 40 van 40 jaar geleden, dus dat wordt gewoon toch wel weer genieten, lekker met een beker chocolademelk en het getik van de regen op de ruiten. Oh, het is hier alweer tijd voor, nog even vlak op de vallei. De club op de knieënplaat De klap op de knieënplaat is een opname uit 1983 van Wem jawel, hier is Club Tropicana in de show bij Radio Els 558 het is één minuut voor de klok van 6 uur geworden Kana van Wem uit 1983 is er bijna een einde gekomen aan deze extra lange havershow, want het is al bijna vier minuten over de klok van 6 uur geworden. Maar ja, wat maakt het uit. Els moet maar even wachten met die non-stop en die is toch veel te druk met de taart van Anne voor te bereiden. En uh, Ik heb inmiddels begrepen dat er 58 van die kaarsen ontmoet het. Jongen, jongen, jongen. Ik hoop dat het er allemaal op kan op die taart. Dus uh, dat uh, lezen we straks wel dan wel terug in de... Verslag van de vergadering die uh, waarschijnlijk om een uurtje of zeven of voor een uurtje of acht online komt te staan op de Facebookpagina natuurlijk. Uh, we zijn er bijna door hè. Ja we hebben nog één plaatje dat wordt zo meteen een opname van Lenny Kravitz Always on the Run. En we hadden als begin in het programma Keep on Running dus ik vond dat wel een beetje mooi aan elkaar sluiten zoals dat heet. Ik zou zeggen heel erg bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer met de historische top 40. Luister allemaal, want dat wordt weer een geweldige lijst. We gaan daar morgenochtend vroeg in de morgen al mee beginnen om helemaal voor te bereiden en uh, dingetjes erbij te zoeken en zo. Dus dat wordt gewoon weer een middag vol jolijt en historische herinneringen aan die top 40. Van nu zeg ik bedankt voor het luisteren en graag tot morgen 2 uur bij Radio Els 558. Bye bye, zwijslaat. <tied> Shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: dat is Poetekalurisch Afwas Show.